Hallo allemaal, welkom bij deze studie. Binnen deze studie ga ik inzicht proberen te geven in de plaats van de wet binnen het Nieuwe Verbond. Het is een aanrader om even pen en papier erbij te pakken en uh, de bijbelversen die ik citeer op te schrijven. En dan kun uh, je het zelf nog even nalezen, want zoals in Handelingen 17 te lezen is, dan lezen we over de Berrianen. En die zocht er alles op om te kijken of Paulus wel volgens de schriften sprak. En dat raad ik bij deze ook aan. We gaan als eerste naar Exodus hoofdstuk 20 vers 1 tot en met 17. Dus schrijf op Exodus 20 vers 1 tot en met 17. Dat zijn de tien geboden van God die God aan het volk Israël heeft gegeven. Na de uitocht uit Egypte, uh, behalve in Exodus 20, vers 1 tot en met 17, zijn de 10 geboden ook uh, voor een tweede maal te lezen in Deuteronomium, hoofdstuk 5, vers 6 tot en met 21. Ook een aanrader om die even op te schrijven, dus Deuteronomium, hoofdstuk 5, vers 6 tot en met 21. De tien geboden. Ik lees alles uit de herziene statenvertaling. Dat is een hele fijne nieuwe vertaling. En, en zeer betrouwbaar dicht bij de grondtekst. Ook een aanrader om die in huis te hebben. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen beeld voor u maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult voor hen niet neerbuigen, en hen niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverend God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het de derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag door die te heiligen. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen: u niet, uw zoon en uw dochter niet, uw slaaf niet. Uw slavin niet, uw vee niet en ook niet uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dag verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn slaaf niet, zijn slavin niet, zijn rund niet, zijn ezel niet, en niets wat van uw naaste is. Dit zijn de tien geboden die God gaf aan Israël toen ze net ...uit Egypte gevoerd waren. Ja, en dan is het even kijken. Dan gaan we nu naar Matthäus 22. Matthäus 22. Daarin uh, heeft Jezus net een discussie gehad... ...of een uh, woordenwisseling gehad met de Sadduceeën. Nou, de fariseeën stonden erbij... En hebben aandachtig geluisterd en waren daar ronduit van onder de indruk. Um, en vervolgens uh, hadden de fariseeën het idee om de volgende vraag te stellen. Toen de farizeeën gehoord hadden dat hij de Sadducee de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem... U zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel, heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naast lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de wet en de profeten. Nou, wat Jezus hier dus zegt, is van, uh, van, van, van de tien geboden, van de wet, de tien geboden zijn zeg maar een soort samenkapseling, van alle wetten, regeltjes en uh, alle, ja, al, al die zaken die verder uh, uitgewerkt staan in, uh, in, in, in Exodus, Leviticus, uh, Nummer en Deuteronomium. En die tien geboden die zijn uh, daarvan zijn de grootste, uh, uh, de grootste geboden, of daarvan zijn de grootste geboden het liefhebben van God en het liefhebben van uw naaste. En daaraan hangen, zeg maar, de hele wet en de profeten. Nou, dat betekent dus eigenlijk, wat, wat Jezus dus hier al zegt, is, is wat er ook in uh, Lucas hoofdstuk 10 vers 26 staat. En dat is dat, uh, dat je in principe alleen je naaste en God hoeft lief te hebben om de hele wet te doen. Om de hele wet te volbrengen. Goed, dus we gaan even naar Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10 dus even aanraden dat je inderdaad meeschrijft welke teksten ik aanhaal en uh, mocht je dat dan hebben gedaan dan is het altijd een aanrader om bepaalde teksten uh, die van belang zijn eventjes in het geheel over te schrijven uh, gebruik daarvoor een apart schriftje daardoor uh, door dingen op te gaan schrijven en ze later nog een keer te lezen Ga je langzaam de tekst onthouden en dan kan je ook makkelijk weer weten waar de tekst terug te vinden is in de Bijbel als mensen daarna vragen. Als mensen vragen gaan stellen. En uh, ja, Paulus zegt ook in Timotius van als mensen vragen van joh, uh, hoe zit dat nou? Hoe werkt het nou? Als ze vragen hebben naar je heil, dan moet je daar antwoord op kunnen geven. En dat kan je op die manier het beste doen. Even kijken, we zijn dus naar Lucas vers 26 tot en met 28 en zie een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei meester wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven en hij zei tegen hem wat staat er in de wet geschreven nou dat hebben we dus net gelezen wat er in de wet geschreven stond we hebben ook al geleerd uh, van wat, wat, wat de twee grootste ...geboden zijn, aan de hele wetten en de profeten hangen. Jezus gaat verder. Uh, wat staat er in de wet geschreven en hoe leest u dat? Blijkbaar is het dus ook van belang van hoe lees je de wet? We komen later op terug. Hij antwoordde en zeide, u zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en ge, u zult leven. Het is dus zo dat diezelfde persoon die, die, die, die begrijpt door de wet goed te lezen, door de wet vanuit de juiste houding te lezen, uh, heeft hij uh, de essentie van, van de tekst begrepen. En dat is dat je... Heren, je God moet lief hebben en een naaste als jezelf. Nou, dat is, dus, dat is dus iets wat bevestigd wordt in de Bijbel. Nou, gaan we nog een keer naar Romeinen. En dit zijn hele essentiële teksten voordat we echt doorgaan. Even kijken, Romeinen 13. Romeinen is te vinden na de Evangelie, vlak na Handelingen. Eerste brief van Paulus. Paulus heeft 13 brieven geschreven en Romeinen is daar de eerste van. En dan gaan we naar hoofdstuk 13, vers 8 tot en met 10. Dus Romeinen, hoofdstuk 13, vers 8 tot en met 10. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naast lief hebben als uzelf. De liefde... Doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dat, dat, is zo, dat is zo essentieel dat je begrijpt dat de liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En daarin is ook eigenlijk de essentie van de wet is um, dat het gods wil is dat mensen elkaar geen kwaad doen. En dat leren we daaruit. Dat is heel interessant. Nou, dan gaan we weer even terug. Dan gaan we terug naar het evangelie van Lucas. En dan gaan we naar hoofdstuk 16. Want het kan best wel eens moeilijk zijn om de naaste lief te hebben. En dan gaan we even kijken wat in Lucas hoofdstuk 16, vers 16 staat. Dus Lucas 16, 16. De wet en de profeten. Dat is dus hetgene, dat is de tien geboden plus de profeten met alle aanhangseltjes. Dus de wet en de profeten zijn er tot Johannes, Johannes de Doper. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. En in ieder doet het geweld aan. Het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één titel van de wet wegvalt. Even dat laatste. En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één titel van de wet wegvalt. Hier staat heel, um, heel duidelijk beschreven dat uh, de wet en de profeten, dat die gaan tot Johannes. Nou, vroeger heb ik dat zo gelezen, dat, um, dat, dat je je, je, je, hebt je Bijbel dan in je hand. En dan heb je, zeg maar de, uh, dan heb je die 49 Bijbelboeken. En dat is dan het Oude Testament. En dat klopt, dat zijn... Dat, dat zijn de wetten, dat is de wet. En dat zijn profeten, grote profeten, kleine profeten. En dan uiteindelijk, ja, dan, dan, dan begint zeg maar het Nieuwe Testament. En dat begint met Johannes de Doper. Dus ja, dan denk je van nou, de wetten en de profeten zijn er tot Johannes. Nou, dat klopt. Maar dat wordt dus niet bedoeld. Want... Je moet begrijpen dat um, dit natuurlijk veel dieper gaat. Uh, dit gaat over dat de wet en de profeten letterlijk tot Johannes gaan. Daar houdt zeg maar, de, de, de, ja, het, het belang, um, hetgene wat er tot dan is, en dat was de wet, dat was toen hetgene dat er was dat gaat dan tot Johannes en vanaf dat moment wordt zeg maar dat koninkrijk van God verkondigd. Nou, als je in Romeinen 14 vers 17 leest, Romeinen 14 vers 17, dan lees je dat Paulus vertelt over een koninkrijk van God dat niet bestaat uit regeltjes, maar dat bestaat uit rechtvaardigheid, liefde en de rust. Door de Heilige Geest. Dus dat betekent dat het Koninkrijk van God door de Heilige Geest is. Nou, die is uitgestort, Handelingen 2, op de eerste Pinksterdag. En toen die Geest er dus was, was dus blijkbaar het Koninkrijk van God gevestigd. En, uh, en, het, en het werk was, zeg maar, volbracht. Het, het nieuwe verbond was er. Op het moment dat Jezus Christus op Golgotha aan het kruis zei: 'het is volbracht'. Hij zegt hier in het Evangelie. Oké, okay. dus dat betekent in feite dat uh, de wetten en profeten die gaan tot Johannes. Dat was toen het belangrijkste. En toen kwam dus het koninkrijk van God. Dat, dat, dat was de heilige geest die werd uitgestort op Pinksteren. En, uh, en daarna was dat het belangwekkende. Ik lees ook in Johannes uh, hoofdstuk 1 vers 17... Dat, dat uh, de wet is door Mozes gekomen um, en de genade, de geest van de genade en het volbrachte werk, maar de genade is door Jezus Christus gekomen. We zien dus dat dan, uh, dat dan de genade intreedt. Dus er komen wet en genade naast elkaar te staan. Maar het punt is, hier is dat heel duidelijk. En vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd. Dus, de wet wordt dan niet meer verkondigd, nee, het Koninkrijk van God. We gaan even naar Matthäus hoofdstuk 5. Matthäus hoofdstuk 5. Ja, het is dus even meeschrijven allemaal. Matthäus hoofdstuk 5. Vers 17, daar beginnen we. En dan lezen we nog een stuk door. Kijk, okay, Matthäus hoofdstuk 5. Dat is het eerste bijbelboek in het Nieuwe Testament. Evangelie van Matthäus. Dat gaat over de tijd dat Jezus hier op aarde wandelde. En Jezus zegt hier het volgende... Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Let op, hè? ik lees het eerste stuk nog even een keertje. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan totdat het alles gebeurd is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, Zult u het koninkrijk, de hemelen, beslist niet binnen gaan. Juist. Wat hier dus staat is dat wanneer je de wet niet doet en de wet niet onderwijst, dan zul je klein heten in het koninkrijk de hemelen. Dus er is hier sprake van het doen van de wet en er is hier sprake van of het, het, het, het, het, het volbrengen van de wet en het leren van de wet. En de wet zal zeker niet voorbij gaan. En Jezus is niet gekomen om die af te schaffen. Laat dat duidelijk zijn. Goed. Dus, en dan, daarna breekt dus die tijd aan. Dan heeft Jezus zijn werk bijna volbracht. Van de stal naar het kruis. Naar opgestaan en verheerlijkt in de hemel. En vervolgens stort hij op die eerste Pinksterdag dag zijn heilige geest uit. Nou, dan gaan we nu eventjes naar... Um, Romeinen 8 gaan we eerst naartoe. Romeinen 8, dus we gaan weer terug naar de Romeinenbrief van Paulus. Even kijken. Dus Romeinen hoofdstuk 8 vers 2. Romeinen hoofdstuk 8 vers 2. Dat uh, gaat over het uh, leven door de geest. Het is overigens een aanrader om uh, na deze studie uh, eens rustig de tijd te nemen om de Romeinenbrief te lezen. Uh, Paulus legt van begin tot het einde uit in die Romeinenbrief dat we alle zondaren zijn, dat er geen manier is uh, om... Door het zelf te doen uh, de wet te vervullen, terwijl we hebben net gelezen uh, dat Jezus zegt van als je de wet niet onderwijst en als je de wet niet doet, dan zal je klein heten in het koninkrijk. Dat klopt. Um, en daarna gaat hij uitleggen over um, ja, de genade die dus door Jezus Christus gekomen is. En, uh, en hoe wij daarin zouden moeten functioneren. Of zouden kunnen functioneren. Maar goed. Dus. Dan zijn we hier bij Romeinen hoofdstuk 8 vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en van de dood. Dat is een interessante tekst. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Ja, niemand is in staat om de wet te doen. Heb ik net uitgelegd. Dat zegt Paulus ook in zijn Romeinenbrief. Niemand is daartoe in staat. Als je een klein deel van de wet wil doen, doe je de hele wet. Maar faal je in een deel van de wet, dan zak je voor de hele wet. Nou, hoe zit dat? Kan je een beetje vergelijken met... De met het overtreden van de verkeersregel. Als je door rood licht rijdt. dan ben je een verkeersovertreder. Dat betekent dat je, de hele, ja, dat, dat je de verkeerswetten hebt overtreden. Nou, zo werkt het dus ook met de wet van God. Overtreed je één wet daarin, één regel. dan ben je een, een, een overtreder van de wet van God. En dan ben je dus schuldig. En dan heeft God elke reden om jou. Uh, in de hel te werpen omdat jij niet uh, ja, omdat jij uh, on, on ja, omdat je in opstand bent tegen God. Nou ja, dat is, dat is in principe het verhaal. En, maar hier is dan sprake niet uh, van een van van, van, van een ja, hier sprake van een relatie tussen een, een wezen uh, een, een schepsel en zijn schepper. Nou, wat er dan vervolgens gebeurt, die geest wordt uitgestort. En er is dan een relatie tussen een, een, een, een god die zichzelf vader gaat noemen, een vader over die schepping. En dan ontstaat er een hele andere relatie. En, um, en op basis van die relatie wil die God dan ook verder gaan met zijn schepsel. Nou gaan we dan um, nou ja, gaan, we, gaan we dan eventjes ook even naar Romeinen. Hoofdstuk 3. Maar als je dat begrijpt, dat, uh, dat die relatie dus veranderd is, uh, dan begrijp je ook meer van, van wat Jezus heeft gedaan. Jezus heeft zeg maar de, de weg vrijgemaakt uh, zo, zodat wij een, een vader-zoon-relatie met God hebben. En um, en wat doet een vader, tenminste wat doet een goede vader, die voedt zijn zoon, of die voedt zijn dochter, die voedt zijn kinderen, die voedt hun op. En die rekent uh, hen niet aan als, als, er, uh, ja, als, als de kinderen iets fout doen, want die kinderen zitten in een leerproces. Maar natuurlijk uh, is straffen wel noodzakelijk. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook allemaal in de orde. God tuchtigt zijn kinderen... Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3, vers 27 tot en met 30. Romeinen hoofdstuk 3, vers 27 tot en met 30. Oké, okay, waar is dan de roem? Vraagt Paulus. Ja, als wij, als wij het niet doen, als God ons gaat opvoeden... Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van werken? Nee. Maar door de wet van geloof. Ja, het enige wat we doen is geloven en vertrouwen op dat God het in ons leven gaat doen. Vers 28. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Hé, hey, dat is interessant. Of is God alleen de God van de Joden? En ook niet van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die mensen met de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en mensen met de voorhuid door het geloof. We hebben in Romeinen hoofdstuk 8, vers 2 gelezen over de geest. Des levens over de wet van de geest des levens. En hier lezen we over de wet van geloof in, uh, in genade door Jezus Christus. Door, dus uh, er, er is sprake van zeg maar een wet van geloof. En dat is heel apart. We lezen hier dus van, van, van, een mens is niet in staat om ook maar iets van de wet te doen. Dus ook niet zeg maar die twee samenbundelingen, uh, zoals dat in Matthäus hoofdstuk 22 vers 34 tot en met 40 staat over dat het liefhebben van God en het liefhebben van de naaste. Een mens is daar niet vanzelf toe in staat. Uh, zijn hart is altijd naar iets anders gericht en dat komt door zijn zondige staat. Daar kan hij niks aan doen, maar hij moet wel weten dat het onmogelijk is. Nou, God is van plan dat in hem te gaan bewerken maar dat is op basis van vertrouwen op God. Nou, en dan, dan sta je dus in de genade. Nou, de genade is de genade niet, uh, als je dus zelf probeert die wet te vervullen. Wat er dus eigenlijk gezegd wordt, is, als je het kort zou samenvatten, dat, uh, dat het niet de bedoeling is dat je de wet gaat houden, maar dat je gaat geloven in God, dat je gaat vertrouwen op God. Ik zeg niet dat je een losbandig leven moet leiden. Ik zeg dat je niet je best moet gaan doen om die wet te gaan houden, want dat gaat je niet lukken. Ja, ik weet dat ik in Matthäus hoofdstuk 5 heb gelezen dat je de wet moet doen en moet onderwijzen, omdat je anders klein zult heten in het Koninkrijk. Maar dat klopt, want wat gaat er gebeuren als jij niet de wet gaat houden, maar gaat vertrouwen op God dat hij het met zijn genade in je gaat doen. Dan gaat hij het doen. En dan ga jij die wet houden. Maar dat ga jij niet doen omdat jij die wet gaat houden. Nee, dat ga je doen omdat je vertrouwt op God. Dan gaan we even naar Titus hoofdstuk 2. Titus hoofdstuk 2. En dan zijn we er bijna. Uh, Titus is een leerling van Paulus. Paulus heeft meerdere leerlingen. En um, de brief aan Titus en de twee brieven aan Timotius, die zijn uiteindelijk ook in de Bijbel verschenen. Uh, Titus zit op dat moment dat de brief bij hem aankomt, zit hij op Creta. En Cretense, dat zijn van die typen met vatsen, gebuiken en die lullen alle eindjes aan elkaar. Even kijken hoor. En Titus zit een beetje in een... In een crisis, omdat er uh, leraren binnenkomen die de wet beginnen te verkondigen. Die zeggen van, nou jongens, jullie zijn tot geloof gekomen, maar jullie moeten de wet houden. Terwijl Paulus, uh, net zoals bij de gelaten en net zoals bij vele anderen, uh, juist het schene uitleg wat ik nu aan het uitleggen ben, is dat je de wet niet moet gaan houden. Maar op God moet vertrouwen. Zodat hij de wet in je kan uitwerken. Omdat Jezus Christus de vervulling van de wet is. Nogmaals, we zeggen niet dat de wet is komen te vallen. Nee, sterker nog. De wet wordt bevestigd. Omdat wij de wet doen. Wanneer we op God vertrouwen. Maar ja, het is moeilijk met je hoofd erbij te komen. Maar het komt erop neer dat dat het is. Dus God gaat de wet in jou Bewerken. De wet wordt vervuld door het geloof en het vertrouwen op Jezus Christus, het volbrachte werk. En het werk dat hij nog steeds doet. Jezus Christus is immers nog steeds dezelfde tot in de eeuwigheid. Dat staat in Hebreeën 8. En laat je dus niet verleiden tot allerlei gekke, dwaze, leerringen. Uh, maar zorg dat je hart vastheid krijgt in de genade. En laat je alsjeblieft niet afleiden naar allerlei andere dingen. Dat staat er ook, dat staat in Hebreeën 13, vers 8 en 9. Ook een tekst om te onthouden en dik te onderstrepen. Dus Hebreeën 13, vers 8 tot en met 9. Nou, als je dat eventjes hebt opgeschreven, gaan we nu weer even terug naar Titus. Titus 2, vers 11 tot en met 14. Dit is een tekst die je ook dik moet gaan onderstrepen en meerdere malen uitschrijven en op zoveel mogelijk plekken in je huis rondhangen. Dit is de belangrijkste tekst die we kunnen hebben. Titus 2 vers 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Zij voedt ons ertoe op met verlogening van de goddeloosheid en de wereldse begeerte, bezonnen en rechtvaardig en godsvruchtig te leven in deze tegenwoordige wereld, waarbij wij verwachten de zalige hoop, en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou verlossen, van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Hier staat dat wij het niet doen, hierin staat dat Hij het doet, hierin staat dat... De genade voedt ons ertoe op. Vers 12. Titus 2 vers 12. Zij voedt ons ertoe op. Met verlogening van de goddeloosheid en de wereldse begeerte. Bezonnen en rechtvaardig God vruchtig te leven in deze tegenwoordige wereld. Even terug naar vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Aan alle mensen. Geen één uitgesloten. Er is er geen één die niet naar deze genade kan grijpen. Dit is, dit is het Koninkrijk God, dit is essentieel. Dit is, dit is uh, het ontvangen van het Koninkrijk der genade, de wet van de genade, de wet van geloof in genade door geloof in Jezus Christus en door Jezus Christus. En dit is de wet van de geest des levens. Oké, okay, dus, want de zaligmakende genade van God is geschenen aan alle mensen. Vers 12, zij voedt ons ertoe op. Zij, dus niet jij. Kan ook niet, want het is iets dat in je hart gebeurt. Uh, je, je kan wel acteren dat je geen zondaar bent, maar je, je blijft een zondaar totdat de geest jou heeft bewerkt. Kijk, Je bent al een nieuw schepping, maar er vindt een heiligingsproces plaats. En die heiliging is niet door zelf dingen te doen, maar dat doet de genade, dat doet Jezus Christus in jou, door zijn heilige geest. Zij voedt ons ertoe op met verlogening van de goddeloosheid en de wereldsbegeerte, bezonnen en rechtvaardig en godvruchtig te leven in deze tegenwoordige wereld. Dus we gaan ons niet opsluiten in een klooster, we gaan, we gaan niet uh, dingen opzij zetten, we gaan geen... Uh, gefilterde e-mail-accounts uh, uh, hebben. We gaan geen uh, gesloten internet hebben. We gaan niet bang zijn dat we, dat, we, uh, dat we voor verleidingen staan. Nee, want we worden opgevoed om in deze wereld... met alle verleidingen, met alles erop en eraan te leven. Jezus kwam, uh, kwam immers ook uh, in aanraking met hoerij. Maar hij is niet verleid. En hoe komt dat? Omdat hij, omdat hij in afhankelijkheid was. En in vol geloof en vertrouwen was met God. Want zonder de Vader kon hij niks doen. En los ervan. Zijn natuur uh, was er niet na nou om te zondigen. Maar dat was ook omdat hij in contact stond met die Heilige Geest. In één lijn met God. Oké. Okay, vers 13. Waarbij wij verwachten de zalige hoop... En de verschijning van de heerlijkheid. Van onze grote God. En onze zaligmaker: Jezus Christus. Dus wij door, door wat, wat, wat de Heilige Geest in ons doet. En daar hoeven we ons allemaal niet druk om te maken. Hè? Onthoud dat goed. Dit is, dit is slechts een onderliggende. Uh, dit is onderliggende uh, theorie. We hoeven dit niet te weten. Het enige wat we hoeven te weten. Is dat God van ons houdt. En ons gaat veranderen. En daar vertrouwen we op. En maar dat moet je wel weten. Dat moet je, daar moet je begrip van krijgen. Dus waarbij we verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En dat is ook een opdracht hè, die, die het Nieuwe Testament geeft. Dat we, dat, we, dat we onze grote God en zaligmaker Jezus Christus verwachten. Maar dat, dat kunnen wij als gewone zondige mensen niet. Want we hebben geen flauw idee... We kunnen, we kunnen ons geen beeld vormen van hoe dat moet zijn. Maar, maar, maar die Heilige Geest maakt dat, dat, wij daar, dat we daar naar verlangen. Dus eigenlijk, we, we ontvangen uh, perfect geloof. En dat doen we omdat we vertrouwen op onze God. En zelfs dat, zelfs dat als, als, als, we, als we lezen in uh, Johannes, over evangelie, Johannes evangelie hoofdstuk succes, lezen we dat, dat Jezus zegt van... Uh, van, van, van, van, dan vragen de fariseeën van, hoe kunnen wij de werken gods doen? En dan zegt Jezus van, ja, ho even. Um, het is al een heel het is al een, het is al een groot wonder, het is al een werk van God als jullie geloven. Dus zelfs dat, zelfs dat, dat je gelooft, is al een werk van God. Maar goed, en dat heeft allemaal, alles te maken met de uitverkoringsleer, gaan we het nu niet over hebben. Is ook niet relevant. Want zoals ik zeg, dat is theorie... Dat ligt erachter. Het is leuk dat God ons dat laat zien hoe dat werkt. Maar uh, wat, wat onze taak is, is om te begrijpen dat God van ons houdt. En dat we daar vol van zijn. En dat we daar uh, ons vertrouwen op kunnen hebben dat, dat, dat God werkelijk van ons houdt. Uh, en het is niet de bedoeling dat we uh, alles tot in de puntjes begrijpen. En, en dat we kunnen oordelen over... Uh, hoe, hoe we, ja, of, of het allemaal wel juist is en of het allemaal wel goed is. Uh, dus we waren gebleven bij vers 13. Dat we verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Nou dat is het mooiste hè? Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Wij hebben onszelf niet voor hem gegeven. Nee, hij heeft zichzelf, vers 14, hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Opdat hij ons zou verlossen van alle wetteloosheid. Opdat hij ons zou verlossen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Hier staat nogmaals een eigen volk zou reinigen hier zit geen werk van ons in er zit geen werk van ons in en dat is het mooie dat is het mooie vers 14 hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat hij ons zou verlossen verlossing is niet ons ding van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen dat is heiliging dus dat zit er ook voor ons niet in dat, dat, dat, doet hij, dat doet hij allemaal, ijverig in goede werken. Ja, maar dat is ons ding niet, dat is zijn ding. Dus het enige wat we moeten doen is vertrouwen op God. Dat is het dertiende gebod is dat, hè. Dat is wel grappig, en dat is de wet van de geest des levens. En dat, dat, dat zorgt ervoor dat door te vertrouwen op God, worden de twee wetten zoals dat in Matthäus hoofdstuk 22, Lucas 10 en Romeinen 13, van, van heb je naast lief als jezelf en heb God lief, die worden daarmee vervuld en daardoor wordt eigenlijk die tien geboden. En daarmee worden ook al die andere uh, wetsregels vervuld. Dus door, door, door slechts te vertrouwen te geloven op God, zoals Abraham dat ook deed, uh, vind je rechtvaardiging, heiliging en verlossing. Het is fantastisch. Um, tot slot. Nu zul je denken... Is dat ook zo? Heeft Vincent gelijk? Want het klinkt te mooi om waar te zijn. En ik heb altijd geleerd om toch de wet te doen. Althans een deel. En de wet is toch goed? Ja, de wet is heel goed. Dat zeg ik ook niet. En de wet wordt ook niet opgeheven. Dat zeg ik ook niet. Nee, de wet wordt vervuld en bevestigd. Door wat God door jou heen doet. En daar hoef je ook niet gespannen over te zijn. Dat is juist heel relaxed. Goed, we gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 10. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 10. Um, Paulus schrijft dan een brief uh, aan de gemeente in uh, Griekenland-Corinthië. Ja, de die bakken er niet veel goeds van... ...maar dat, dat, is, niet, dat is niet relevant om te weten... Maar wat, wat, wat, wat Paulus doet, is hij zegt uh, van wat God in zijn leven gedaan heeft. En hij getuigt dat het niet is door wat hij doet, maar door wat God in hem heeft gedaan. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 10. Door de genade van God echter ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest, maar ik heb mij veel meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Dus, door de genade van God echter ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest, maar ik heb mij veel meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Dus hij heeft gewerkt, hij heeft gezocht. Maar niet hij, maar de genade God die in hem is en door hem heen werkt. En ook ik kan hier ruimschoots van getuigen. En dat is, dat is waarom ik dit met jullie wil delen. Van de genade is door Jezus Christus gekomen. Het koninkrijk van God is hier. Bekeer je, bekeer je, bekeer je naar Jezus. Stop met het proberen te doen van de wet. Maar bekeer naar Jezus. Geloof dit evangelie. Dit is de blijde boodschap. Dit is een juk. Een juk dat lichter is. Dat zacht is. Leer van Jezus. Leer dat Hij van je houdt. Leer wat Hij voor je gedaan heeft. En je zult leven. Hij is gekomen zodat je leven hebt. En overvloed. En echt waar. Ik ken veel christenen. Die lopen onder een zwaar juk. Die, die, die gaan zwaar gebukt. Die, um, die daar, daarvan is te zien van, van dat ze lijden. En daarvan is te zien dat ze, dat ze het zwaar hebben. En er wordt gezegd, heel duidelijk... Ehm... Um, Leer van mij. Mijn, mijn juk is zacht. En mijn last is licht. En dat, dat is een belofte. En je, je mag geloven dat, dat dit is gezegd door Jezus. En dus dat betekent dat... Dan dat, dat, dat moet dat zachter. Dan moet dat lichter zijn dan het juk... Dan wat je voorheen hebt gedragen. Of je nu, heb, of je nu nog niet gelooft. Of dat je al wel christen bent. Um, laat ik het zo zeggen... Het moet betekenen dat, dat je juk lichter wordt wanneer Jezus je juk op, op zich gaat nemen. En, en, en, en hij, ja, hij zegt ook in 1 in, in Petrus hoofdstuk 15, zeg, zegt Jezus ook van, van, van ik, ik heb jullie lief en um, wentel de zorgen die je hebt op mij. En, en dat is zo mooi, dat, dat, dat wil gewoon zeggen van... Van dat, dat jij niet moet gaan doen, dat jij niet moet gaan proberen om allerlei leefregels te gaan houden. Om allerlei wetten te doen. Of het nu wetten zijn die in de Bijbel staan. Of dat het wetten zijn die je vanuit de kerk hebt gekregen. Maar, maar alsjeblieft, echt uh, ga, ga geen nieuwe wet op je nemen. Uh, ga, ga gewoon net zoals uh, als Maria dat deed uh, bij Marta toen Jezus op bezoek kwam. Kijk, Marta, die, die, die zwoegde me aan en die zwoegde me aan en die dacht van ik moet het doen, ik moet het doen. En op zich werken is niet slecht. Tiende betalen is niet slecht. Het is niet slecht om een dag rust te nemen in de week. Het is absoluut niet slecht om gewoon goed met je ouders om te gaan. Het is niet slecht om, ja, om, om, om, om gewoon je huwelijk in stand te houden wanneer, wanneer je in moeilijk vaarwater zit. Het is niet slecht als je, als je het kan laten. Om iemand dood te slaan. Of om, om, om, om dat te laten. En het is niet slecht. Uh, om om als, je, als je het kan niet te liegen. Maar laat het duidelijk zijn. Dat wanneer je strijdt tegen de zonde. Dat, dat er wordt ook beloofd in Hebreeën 12: Van, van ik, ik, heb, ik heb je niet tot bloedens toe. Je, je, je hoeft niet tot bloedens toe. ...te vechten tegen de zonde. En dat is een belofte en dat betekent ook van, van, van dat het ook zo moet zijn. Maar ja, als je, als je in de wet staat, de, de zonde die functioneert uh, op basis van de wet. Dat staat in, uh, in de Romeinenbrief hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Het is daarom ook echt een aanrader dat je die Romeinenbrief ook gaat lezen, langzaam gaat lezen... En gaat begrijpen dat je ook aantekeningen gaat maken. Dat je gaat begrijpen wat staat hier. Maar het allerbelangrijkste is als je de Bijbel gaat lezen. Lees het niet als een wetboek. De wet staat en de profeten staan in het Oude Testament. En, en belangrijk is, is dat je het Nieuwe Testament. En overigens nu ook het Oude. Gaat lezen zoals dat zo mooi staat. In 2 Korinther. Hoofdstuk 3. Daar wil ik dan ook mee gaan afsluiten. 2 hoofdstuk 3. En dan beginnen we maar bij vers 4. Het wordt een lange rit, maar goed, dat maakt niet uit. Het gaat hier over de heerlijkheid die op Mozes gezicht te zien was toen hij van de berg af kwam. Toen hij uh, de wet aankwam brengen. En uh, ja, die heerlijkheid die was enorm. Dat, dat was zo groot uh, dat hij had zelfs een doek voor zijn gezicht. Om niet, uh, om niet zijn volksgenoten te laten schrikken. En uh, zodat men ook niet kon zien dat het ging verdwijnen. Maar het beschrijft dus ook dat die heerlijkheid voor ons nog veel groter moet zijn. Nou, als ik nu naar de huidige kerk kijk en naar gemiddelde christen, dan denk ik dat het een beetje hangt tussen citroenen en bananen. Uh, of ze lijken in citroensap gedoopt en ze kijken zo zuur als, uh, als een citrusvrucht. Of... Uh, of uh, ze, ze lachen met een scheve bek als een boer met kiespijn. En uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat God dat niet voor ons bedoeld heeft. Uh, 2 Korinthe 3, hoofdstuk, uh, hoofdstuk 3, vers 4. Zo vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken. Al was het van onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Nou, dat heb ik daarnet ook gezegd. Vers 6. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood in de letter in stenen gegraveerd er één in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet gericht konden houden op het gezicht van Mozes vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht... hoewel die teniet gedaan zou worden... hoe zal dan niet veel meer de bediening van de geest er één in heerlijkheid zijn? Nou, dat is ook wat ik zeg. Want als de bediening van de verdoemenis er al één in heerlijkheid geweest is... zoveel te meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in de heerlijkheid. Nou, wat hier staat is... Als de wet, al bracht die veroordeling, al bracht die verdoemenis, al zo fantastisch was, al zo, zo overweldigend was. Hoeveel te meer, hoeveel te meer heerlijk moet dan die heerlijkheid zijn door de genade door Jezus Christus. Vers 10. Immers ook, ook wat eens verheerlijk was, verheerlijk was is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat verdwijnt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid, omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, even overnieuw vers 11, want als wat verdwijnt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, ...dan wij met veel vrijmoedigheid te werk... Nou, nog een keer vers 12. Ik begin een beetje moe te worden. Vers 12. Uh, ik begin even weer bij vers 10, want anders kan je er geen touw maar aan vastknopen. Immers. Ook wat eens verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest... ...vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat verdwijnt in heerlijkheid was... Veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. Er is dus veel vrijmoedigheid, omdat wij weten dat we de alles overtreffende heerlijkheid hebben. Nou, denk eens na. Hoe gaan jullie evangeliseren? Hoe ga je naar je werk? Durf je over Jezus te vertellen? Ik stel die vragen. Durf je naar God te naderen? Durf je om alles te vragen? Dat is vrijmoedigheid. Dat is heilige vrijmoedigheid. Erover durven te vertellen. Scheid hebben aan wat je collega van je denkt. Kom op zeg, jij gelooft in Jezus. Jij gaat naar de hemel. He? Dat is belangrijk. En jij wilt dat Hij ook gered wordt. Dus, vrijmoedigheid. Omdat wij een dergelijke hoop bezitten, gaan we met veel vrijmoedigheid te werk. En wij doen niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde. Nou, dat zie je bij zoveel christenen, joh. Dat zie je zoveel christenen, echt. Echt waar, dat, dat zie je. Dan gaan ze er omheen kletsen. Dan gaan ze verhaaltjes ophangen. Echt waar, en, en ze, durven, ze durven niet. En ik heb dat ook gehad. En uh, gelukkig is dat nou voorbij. Uh, dus we doen, niets, we doen niet meer zoals Mozes. Als je deze boodschap begrijpt, doen we niet meer zoals Mozes. Die een bedekking op zijn gezicht legde. ...omdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einde van wat te niet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus, maar tot op de dag van vandaag ligt er telkens wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart. Maar wanneer het volk tot de Here bekeerd zal zijn, wordt de bedekking weggenomen... De Heer nu is de geest, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Nou, hoor je dat? Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, als in de spiegel, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van de heerlijkheid tot de heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Vooral het laatste stukje. Vers 15 Maar tot op de dag van vandaag ligt er, telkens wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Dus, wanneer de Joden Mozes lezen, ligt er een bedekking op hun hart. Maar wanneer het volk tot de Heer bekeerd zal zijn, tot Jezus bekeerd zal zijn, zal vertrouwen op de Heer Jezus Christus, zal vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, en staan in de genade, dus he, onder de gehoorzaamheid van Christus, en dat is genade, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest van de Heere is, ja, dames en heren, daar is vrijheid. Nou, nu komt het. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht, als je in de genade staat, de heerlijkheid van de Heere aanschouwen, als in een spiegel, let op, worden van gedaante veranderd, naar hetzelfde beeld van heerlijkheid ...tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Oftewel, wij worden als Jezus, als we vertrouwen op Jezus, en stoppen met het doen van de wet. Want Jezus gaat het in ons doen. En we worden gemaakt van heerlijkheid tot heerlijkheid als Hem. En dat is, dat is, dat is een evangelieboodschap. Dat is echt, dat is, dat is een powerful message. Dus hoe ga je de Bijbel lezen? Je gaat de Bijbel lezen vanuit de genade. Je gaat het niet lezen als een wetboek. Je gaat het niet lezen... Uh, om, om, om, om, om vervolgens de wet te gaan doen. Nee, want je weet dat God het in jou gaat bewerken. Even van belang. Even kijken. Uh, gaan we nog even naar eent Motius, bedenk ik me even. Ja, erg hè? Uh, goed. Stel, er komt iemand op je af. En die zegt van, ja ho even, we moeten de wet toch doen? En die, die weigert het te begrijpen. Dan moet je één ding zelf onthouden. Deze mensen willen leraars van de wet zijn. 1 Timotheüs 1 vers 7. 1 Timotheüs 1 vers 7. Zij willen leraars van de wet zijn. En hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zelf beweren. Maar we weten dat de wet goed is als men deze wetten gebruikt... Nou, wat wordt ermee bedoeld? Nou, neem een belastingformulier. Stel, je, een bepaald, je valt dan een bepaalde regel... ...dan vink je een ja aan of je vinkt een nee aan. Val je onder de regel, dan is het ja. Val je er niet onder, vul je nee in. Nou, en in, dit geval, en in dit geval is het met de wet. Val je onder de wet, ja of de nee. Dus, maar we weten dat de wet goed is... ...als men die wetten gebruikt, zoals een belastingformulier. En als men dit weet... ...dat de wet niet ingesteld is voor een rechtvaardige... ...maar voor hen die zich niet aan de wet houden... ...en voor opstandige, goddelozen en zondaren, onheilige en onreine... ...voor hen die vader of moeder vermoorden... ...voor doodslagers, voor hoereerders, voor hen die met mannen gezelschap hebben... ...of gemeenschap hebben, dus homofielen... ...mensenrovers, leugenaars, mijnedigden... En als er niet iets anders tegen de gezonde leer is. overeenkomstig het Evangelie van de Heerlijkheid van de Zalige God. dat we net hebben gelezen in 2 Corinthië, hoofdstuk 3. dat mij toevertrouwd is. Dus, wat staat er? Maar we weten dat de wet goed is. dat is 1. Als men die wet gebruikt, als een belastingformulier dus. dus val je er wel onder, val je niet onder. En let op, en als men dit weet. en dat weten jullie nu. Dat de wet niet ingesteld is voor de rechtvaardigen. Dat is wat er staat. Dus, de wet moet wetten gebruikt worden en is niet ingesteld voor de rechtvaardigen. En wanneer ben je rechtvaardigd? Gerechtvaardigd ben je door het bloed van de Heer Jezus. Als je daarin gelooft, zijn al je zonden vergeven. Daar mag je op vertrouwen. En als je gerechtvaardigd bent, dan is de wet niet voor jou. Nou. En daarmee sluiten we af. Begrijp goed. Leer de genade. Ga de Bijbel lezen. Je ontdekt vooral in de dertien brieven, de dertien brieven van Paulus, als je die gaat lezen, niet op een wettischistische manier, dus niet van, oh, ik moet al die dingen gaan houden. Nee, je moet het gaan lezen vanuit de leer van Godsvrucht, de leer van de vrucht van de heilige geest. God gaat het doen. Je hoeft je nergens druk om te maken. En als je vrucht gaat dragen, draag je niet drie van de negen vruchten. Nee, je draagt vrucht. Of je draagt geen vrucht. Je kan niet goed zijn in één vrucht. En slecht zijn in de andere vruchten. Want dan is het geen vrucht. Dan is het training. Dan heet het yoga. En we doen niet aan yoga. We doen hier aan godsvrucht. de godsvrucht. Oftewel... Weet hoeveel Jezus van je houdt. Weet hoeveel God van je houdt en jou wil veranderen naar zijn beeld. Even kijken. En hoe belangrijk is dat nou om dat te begrijpen? Nou, er wordt al jarenlang, jarenlang, hoor je. Binnen reformatorische kringen, binnen evangelische kringen, binnen, binnen protestantse kringen, binnen... Um, binnen charismatische kringen hoor je de vraag jongens, wanneer, wanneer, wanneer is de opwekking komt er een opwekking wat moeten, wat moeten wij doen voor de opwekking nou, en als jullie deze studie hebben gehoord en als jullie dit hebben geluisterd dan hebben jullie een boodschap gehoord die jullie ten dele in de kerk nog nooit zo hebben gehoord en ik raad jullie ook aan om deze boodschap te lezen als beriane. Ga het nalezen, ga het controleren. En als je vragen hebt, stel ze, stel ze, stel ze, stel ze. Ga zoeken, ga zoeken in die Bijbel. Ga zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken. En ga lezen. Ga lezen, lezen, lezen, lezen. En alsjeblieft, zorg ervoor dat je niet laat ompraten van de genade af. Alsjeblieft, laat je er niet van afpraten. Want het is zo bijbel zoals het maar zijn kan. Zoek het op, zoek het uit. Dan sluiten we af met deze tekst. 1, of Colossense 1, vers 6. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt. En de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Dus wanneer is de opwekking. Als jij tot je botte verstand laat doordringen. Dat God zoveel van je houdt. Dat je die hele wet niet meer hoeft te doen. Dat je gerechtvaardigd bent door het bloed. Dat God het door je heen gaat doen. Door zijn heilige geest. Vertrouw op Jezus. Hij is heden dagen nog steeds dezelfde.